Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Renault-topman Carlos Koon houdt vol dat hij onschuldig is. In een hoorzitting in Japan ontkende de topman van Renault dat hij inkomsten heeft verzwegen. Koon zit vast in Japan omdat hij zou hebben gefraudeerd. toen hij bestuursvoorzitter was van Nissan en Mitsubishi. Naast het verzwijgen van een groot deel van zijn salaris voor de Japanse autoriteiten. zou hij ook Nissan-fondsen hebben gebruikt om persoonlijke verliezen te dekken. Koon werd geboeid met een touw om zijn middel en op plastic sloffen de Japanse rechtszaal binnengebracht. Universiteiten maken zich zorgen over een mogelijke wetswijziging... waardoor de instroom van studenten niet zomaar mag worden geremd. Volgens de voorzitter van de TU Eindhoven dreigt het aantal studenten... door de wetswijziging zo toe te nemen dat de onderwijskwaliteit in gevaar komt. In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwt voorzitter Mengelers voor een turbulent jaar. Minister van Engelshoven wil de wet wijzigen... omdat ze vindt dat bepaalde groepen studenten meer kansen moeten krijgen. De Tweede Kamer moet de wijziging nog wel goedkeuren. De consumentenprijzen zijn vorig jaar 1,7 procent gestegen. Grootste stijging sinds 2013 blijkt uit cijfers van het CBS. Stijging komt vooral doordat elektriciteit en gas duurder zijn geworden. Door hogere heffingen en leveringstarieven. Ook verzekeringspremies zijn flink omhoog gegaan. De prijzen van de dagelijkse boodschappen stegen relatief minder. Mobiele telefoons en telefoonabonnementen daalden vorig jaar in prijs. Het weer, het waait vandaag flink. Op de Wadden is er mogelijk kort sprake van een noordwestenstorm. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. En dan vanavond neemt de wind geleidelijk af. En ook de buien worden dan minder. Morgen blijft het vrijwel overal droog. En er zijn er zonnige perioden. En er staat dan minder wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even aan de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn nou, naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En het komen uur weer een hoop mooie oud-Hollandse muziek. En als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Voor ik dat helemaal weer vergeet, dat was Louis David met weet je nog wel oudje.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 Geeft jou een arm, dan lijkt het wel of ik hang. Maar ach jaar aan alles ben je toch, ik vind jou wel lief, al ben je nog steeds in meter 98 lang. Toen jij laatst als een sportieve vrouw in het open zwemmen al en je van de planken zweefduik inam. Je Daarbij zo uitgestrekt, Plots was toen het zwembad overdekt Was 1 meter 98 lang En je hem kwam uit de wasserij Daar zat toen een heel kort briefje bij Dat was van het allergrootste belang Mevrouw, dit is de laatste keer Voortaan wassen wij geen tenten weer Van 1 meter 98 lang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 En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zijn wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken. Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. Je zie. Het rommelde bomt zo raar als ik je zie. De liefde tijd van de leer.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 Zachtjes je stikt de regen op mijn zolder aan, Rip me de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig, zijn maar nu is dat verleden tijd. De regen valt mij stromen het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken u de betekenis, kom vertel maar regen. Je zeg maak je tussen ons een diertje goed. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt stromen: het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween.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 Laat die regen daar. Pera pera pera pera. Oh oh, laat er laat er die regen daar. Pera pera pera pera. Oh oh, laat Ja, u hoort de muziek van uh, Rob Ten Hais met de ritme van de regen, en daarvoor Annie de Reuver en ook hoor je nog de Spelbrekers met één meter achtennegentig lang en. Uh,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 This is all and all.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 met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Ik loop gearmd met een kater voorop. Daar twee konijnen met een trechter op de kop. En dan de grote snoes gaan die lekker blazen he. Nee. Wanneer je sput, dan sneeuwt het op de echtmotten af de. Ik reik een meisje mijn koperen hand. Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand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 U hoort er nu, Zwarte Riek met Mijn Wijgie, was een stijfsel kiesje. Even aan alle grootste iets denk ik. De Je braakt vele harten en ook dat van mij, je liefde.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 Mokum is de stad voor mij. Mokum stem me mo altijd blij. Het blijft voor mij de opeens de Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum is de stad voor mij. Klippert op de keizer kracht. Klippert op de hering kracht. Ik vond ze so jou veel beklet, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is deelstaat per me. Stanter is op de mond. Dat is Mokums drugstappend. When kom jij beide oversteek neem dan mijn me mee voor één week. Welkom is de stad voor me. Mm -hmm. Klippet, a laat ze blijven. Toen zei ik kom nog per Toas was over revolutie kwam er, toen was de helte van de tram. Welkom. Is the stad for me Kipper, over oh when the get dust They won't My Mr. Black and Mr. Brown miss and miss me so in London town Welcome, blijf, do the state me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 wie maken koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen is er een kop. Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bak.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 Ik heb maling aangaan, he, he, he, he. ik verlang slechts naar jou, Toezeg nou ja mijn schat, dan worden we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 ik heb maling aan ge. ik verlang slechts naar jou, doe zeg nou ja.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 Je zwaaien, het is dus kant en broderie, tot boven aan hun kriek, Zie de vriendin, het is een draaien naar achter en naar boven. Zo gaat het steeds maar doen, laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als ze dood zijn, is te laat. De kussen erop, je zwaaien is en broderie tot boven aan hun kriek. Zie de goede de kussen erop, je draaien naar achter en naar voor. Zo gaat het steeds maar door.